Dit was het NOS-journaal. ANWB verkeersinformatie: er staat één file op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen Knoop het Waterberg en Afrit Hoendelo 8 kilometer. Het komt er een ongeluk: de rechterrijstrook rijstrook is dicht. En door een wisselstoring rijden er tussen Zutphen en Winterswijk geen treinen. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. Dan Brown is terug. Met Inferno: de spannendste thriller van het jaar.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 Dit is Radio 1, VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Ja, welkom. En dus niet kunststof met tinkerbel zoals Wakker Nederland presentator Joost Eertmans daar net aankondigde. Hij was enigszins in de war. En dat komt dan weer heel mooi uit. Want, mooiere brug heb ik in geen jaren gehad. Het gaat vanavond in dit boekenprogramma over staat van verwarring. En dat is het nieuwe boek van filosoof Ad Verbrugge. Ondertitel Het offer van liefde. Ad Verbrugge, hij is werkzaam aan de Vrije Universiteit. U kende hem wellicht van het filosofisch quintet op de zondagmiddag. Dat tegenwoordig wordt uitgezonden in plaats van Buitenhof in deze zomer. En hij schreef eerder Tijd van Onbehagen. Waarin hij het onbehagen van deze tijd probeerde te analyseren en op een rijtje probeerde te zetten. Dat boek werd een groot succes. Ad, laten we welkom overigens. Laten we, laten we even beginnen nog met dat tijd van onbehagen. Mm -hmm. uh, want dat is eigenlijk ook de opmaat van dit nieuwe boek van je: staat ja. van verwarring. We, ja. blijven, we, we blijven de weg kwijt zijn. En In dit boek, dat ik overigens een van de meest intrigerende boeken vind... dat ik dit jaar heb gelezen, probeer je op een hele oorspronkelijke manier... namelijk aan de hand van 50 tinten grijs, de erotische bestseller... Ja. Ja. een boek dat jij op een manier serieus neemt zoals niemand dat nog heeft gedaan. En dat maakt jouw boek ook zo bijzonder. Probeer je deze tijd in kaart te brengen. Mm -hmm. Maar eerst nog even dat tijd van onbehagen. Ja. ja, Tijd van Onbehagen was een uh, verzameling van uh, essays waarin ik eigenlijk langs verschillende sporen probeerde uh, aan te geven in welke zin er sprake was van, je ja, zou kunnen zeggen, een, een, een vorm van uh, vervreemding. Uh, en de, de stemming die daarmee gepaard ging, om onbehagen, ja, duidde op iets, iets ja, ongedefinieerd. En wat ik probeerde eigenlijk in kaart te brengen is op wat voor manier zijn bepaalde idealen die wij erop na, op, op nahouden. Um, met name zoals die vanaf de jaren 60-70 hun ingang hadden gevonden. Dat die allerlei uh, ja, neveneffecten ook, ook hadden. En dat, dat dat niet meer de termen zijn waarin je zeg maar, de hedendaagse problematiek kan begrijpen. Of dat nou... Een bepaalde geweldsproblematiek was. Het eerste essay handelde over, over uitgangsgeweld of zinloos geweld, uh, alcoholgebruik, drugsgebruik en soorten geweld die, da die, die daarbij komen. Um, uh, of, of, het, of het ging om een managementproblematiek, hè, zo hoe de, de manier waarop er vervreemding optreedt uh, ja, binnen, binnen organisaties. Het was toen eigenlijk de, de, de hoogtijdagen van de vermarkting, toen ik dat, dat essay schreef. zoals was eigenlijk zo begin uh, 2001, 2002. Nou, zo verschillende patronen tot, tot en met uh, ja, het thema van virtualisering, wat in dit boek ook wel een, een rol speelt. Um, waarin voor mij duidelijk werd dat, dat uh, in ieder geval op dat moment, we maatschappelijk. Um, hè, dat, was, dat was ook ten tijde van, uh, uh, van Paars, maar vervolgens ook de opkomst van Fortuin. En ik probeerde te begrijpen wat er. Ja, dat eigenlijk gaande was. Niet alleen in Nederland, maar vanuit een breder perspectief. En, en daar, daar handelde tijd van onbehagen over. Of daar ging tijd van onbehagen om. Um, uh, waarin ik eigenlijk uh, uh, ja, tegenkrachten ontwaarde. Uh, die, die ingingen tegen... Ja, de lijn zoals we die vanaf, zeker vanaf de jaren negentig aan, aan het trekken waren. Of het nou ging om Europa, of het nou ging om die vermarkting... of het nou ging om uh, nou, de, de, de manier waarop we blij waren met uh, de toegenomen welvaart. Uh, dat, dat, dat, dat proces van ontgrenzing en bevrijding, wat we in de jaren negentig zo scherp hebben gezien... Uh, ja, daar plaats ik vraagtekens bij. Met name door dan ook die term cultuur en, en gemeenschap in te gaan brengen. Het laten zien dat. Ja, eigenlijk allerlei fenomenen waar we tegenaan, uh, en problemen waar we tegenaan lopen. Of het nu uh, inderdaad buurten zijn die, die, die, die hun samenhang verliezen. Problematiek op, op, op scholen. Of inderdaad op de werkvloer. Hè. Denk aan uh, wat we de laatste tijd hebben gezien... rond de, de woningbouwcorporaties, maar ook, ook uh, binnen de wereld van het onderwijs. was toen allemaal nog wat minder prominent. Maar je, ja, ja, omdat ik ook als spreker het land door ga... kom je natuurlijk veel dingen tegen en zie je die overeenkomsten. Ja, en ik probeer... Uh, duidelijk te maken dat de manier waarop, waarop werd gedacht en, en werd uh, met name door de bestuurlijke elite werd gehandeld, uh, dat dat dus vanzelf uh, ja, tot, tot vormen van, van vervreemding en, en miskenning eigenlijk uh, leidde, die, die, uh, ja, die, die ook tegenkrachten ook weer opriep. Als je nou je begon dit verhaal, uh, dit, dit, dit, dit antwoord met te zeggen, nou ja, je had, je, had, je had verschillende idealen in de jaren zestig ja. en die idealen zijn, zijn soms gewoon in de kiem, niet in de kiem gesmoord, maar die, zijn, die hebben een vorm aangenomen waar we ja. niet gelukkig van worden. Geef eens ja. een heel praktisch voorbeeld van zo'n ideaal. Dat we hele lange tijd hebben gekoesterd. En dat eigenlijk alleen maar tot, uh, tot ellende heeft uh, geleid. Als je nadenkt over bijvoorbeeld de gemeenschap. Ja, nou ja, heel, heel simpel. Je kunt de nadruk leggen op bijvoorbeeld de individuele vrijheid. En zeggen, nou ja, uh, je moet luisteren naar je eigen gevoel en je moet zorgen dat je vooral je eigen. Uh, gevoel volgt en, en dan ben je echt vrij. Uh, maar dat kan ook leiden tot een situatie waarin je uh, juist heel erg gedreven wordt door, door, door prikkels. Um, allerlei middelen gebruikt om die gevoelens op te, te optimaliseren. Zodat het uh, uh, bijvoorbeeld in, in, het, in, het, in het geval van... Uh, neem uitgaansgeweld, leidt tot een situatie waarin je eigenlijk um, uh, zoveel bijvoorbeeld drank tot je neemt. Waarom? Ja, uh, niets weer je houdt je ervan. Hè? En je gaat uit je dak en je wil gewoon een goede tijd hebben. En dat mag ook, we moeten allemaal niet meer preut zijn enzovoort. Maar dat kan er inderdaad ook toe leiden dat je dat, dat juist die individuele vrijheid zich, zichzelf niet doet. He, dus simpelweg doordat je controle verliest. Dat je, zoals ik zeg, een geslaagde avond bijna die, die, die avond wordt... waarin je de dag erna niet meer weet wat je de avond ervoor gedaan hebt. En dat leidt dan tot, tot, tot, tot effecten waarin die vrijheid eigenlijk zichzelf niet doet. Zowel die van jezelf, he, vormen van onbeheersbaarheid of gedrag waarvan je later spijt krijgt. Of, of in relatie tot anderen, ja, dat je regelrecht echt anderen ontkent. Nou, dan blijkt dus ook die dan simpelweg zeggen van... nou, vrijheid is het luisteren naar je eigen gevoel. Dat is veel te simpel. Het gaat om dat wat voor gevoel en hoe moet dat gevoel gevormd worden. We hebben dus even een heel ja. eenvoudig voorbeeld. Ja we, ja, we tillen er nog een uit. De woningbouwcorporaties, want hè, die zijn ook veel in het nieuws geweest. Mannen ja. die daar in de leiding hadden die uh, schandalig hoge salarissen kregen... voor werk dat, ja, dat niet eens een volledige werkweek soms in beslag neemt. Ja. Ik zeg het niet eens ironisch hoor. Nee, wat nee, wat, nee, wat, ja, wat dat is dat daar misgegaan in termen van het Onbehagen, in de tijd van het Onbehagen? Nou ja, kijk, ik denk dat uh, wat we in Nederland hebben gezien is dat, dat ons klassieke middenveld is op een goed moment uh, daar is de ziel uit verdwenen. Uh, dus, uh, of dat nou de woningbouwcorporatie is, of de scholen, of de, de, de ziekenhuizen, of wat dan ook. Dat is het uit. klassieke middenveld. Ja, dus, uh, dus, dus, dus, dus we hebben natuurlijk heel, heel sterk dat in het verleden met, met, vanuit de zuilen uh, vormgegeven, of vanuit woningcorporaties woningcorporatie, een bepaalde maatschappelijke sociale idealen, god voor de Zuilen natuurlijk ook... Um... Dan ga je ervan uit dat degenen die daar de verantwoordelijkheid over dragen... beseffen dat ze een gemeenschapstaak eh, op zich nemen. Dat is eh, eigenlijk ook de, de, de bedoeling van zo'n corporatie. Je werkt samen om het gemeenschappelijk goed zo, eh, best, zo goed mogelijk te realiseren. In dit geval natuurlijk betaalbare woningbouw voor een bepaalde klasse mensen. Nou, op het moment dat je eh, gaat zeggen nou, dat de, de, de, de, we, we, we, we gaan dat anders inrichten... zodat de overheid er, er terug gaat treden, zodat die eh, ook de controle... Daarop uh, minder wordt. En dan zou je zeggen, nou, dat, dat is op zichzelf misschien nog niet het probleem. Maar als degenen die, die uh, op dat moment de scepter waaien, niet de verantwoordelijkheid voelen om vanuit dat gemeenschappelijk goed te gaan opereren, maar bijvoorbeeld zeggen, nou we zijn nu verzelfstandig te kunnen als marktpartijen gaan opereren, Ja, dan uh, ga je ook, uh, wat ik, wat ik uh, ook, ook, ook wel heb geduid als segregatie, uh, dan, dan wordt het belang, uh, het financiële belang van de organisatie komt eigenlijk centraal te staan. Niet meer zozeer het maatschappelijk belang van datgene wat je levert, dus die, die, die woningen voor die mensen, nee, maar hoeveel winst maken en, en dan krijg je dus een heel ander type uh, organisatie. Het gaat niet meer om, om een coöperatief verband... wat de gemeenschappelijk goed dient. Maar het gaat om een soortement van bedrijf... Eh, waarin uh, winst wordt nagaan. En dan kun je ook huizen gaan bouwen in Polen... of, of, of, uh, of in vakantiewoning. Je kunt zelf gaan investeren. Je kunt met financiële producten gaan, uh, gaan spelen. En dan zie je dus ook dat er, dat er een andere mentaliteit ontstaat... waarin je ook, ook leaden krijgt die van mening zijn... Ja, dat ze een soort CEO's zijn. Dat ze, dat ze eigenlijk... Uh, uh, aan het hoofd staan van een, van een hele grote onderneming... alsook ze ook uit zijn op fusies. Ze voortdurend het idee hebben dat het dus gaat om, om groter worden... om marktaandeel, om uh, rendementen. Om, terwijl die oorspronkelijke kerntaak... Eh, namelijk dat je betaalbare woningen maakt voor de, voor de groep mensen... Uh, voor, uh, voor wie dat doorgaans uh, uh, wat lastiger ligt... die raak je uit het, uit het, uh, uit het ja. oog kwijt. En waardoor je ook uh, banken krijgt die opeens denken... dat ze dat ze in het vastgoed uh, moeten, moeten gaan ja, halen en daar een, geen verstand van hebben. En van, helemaal van alles. Dus je ziet, je ziet natuurlijk ah, bijna alle. Problemen zoals we die nu zien in, ook in die sectoren. Die, die hebben er ook een gemeenschappelijke noemer bij. Hè? Dat, er, dat, dat, dat men gaat werken als, als een half financiële instelling ook. Ze gaan dus, we zijn er natuurlijk zelf ook als consumenten toe aangemoedigd hè, vanaf de jaren negentig. Maar je ziet dat ook op uh, allerlei manieren. Hoe bijvoorbeeld uh, mensen hun tweede hypotheek namen enzovoort. Nou, Dat zijn natuurlijk allerlei financiële constructies. En je ziet dat in heel veel van dat soort. Uh, sectoren... Uh, ook inderdaad die, die, de financieel directeur... steeds belangrijker gaat worden. Omdat die met uh, innovatieve producten komt. Uh, zorgt dat uh, rendementen... Uh, gehaald worden door het kapitaal... dat wordt weggezet of dat je is toevertrouwd. Of door, de, door uh, het onderpand... dat je hebt gekregen. Uh, uh, dat je dat kapitaliseert en weer omzet... In, in, in leningen enzovoort. Dus daar zie je hele creatieve constructies ontstaan... waarin dat, dat, dat financiële denken... eigenlijk in toenemende mate... de overhand krijgt... En de eigenlijke taak die je moet uitvoeren, secundair wordt. Maar dat kan in het onderwijs even goed. Ja, dus je krijgt een wanverhouding, heel ja. simpel gezegd... een wanverhouding tot dat wat je moet vertegenwoordigen. Ja. Namelijk... De gemeenschap. Ja, en, en, en met als gevolg dat, dat dus het, het publiek. natuurlijk steeds sceptischer wordt. met betrekking tot uh, degenen die, die hem, hem besturen. Eh, en, en daar ontstaat weer die vervreemdingsproblematiek waar ik zo even over begon. En juist omdat er niet meer een, een, een idee is van mensen zorgen voor ons, eh, of die nemen hun verantwoordelijkheid en uh, uh, spelen dus gewoon het spel, hè, uh, wat heel serieus is... maar zoals het gespeeld moet worden. Uh, nee, maar die zijn eigenlijk een heel ander spel aan het spelen. En dat is, dat is denk ik waar dus de, de, uh, ook de woede ontstaat. En dat hebben we natuurlijk afgelopen jaar ook gezien... Hè, rond, rond een aantal banken. Uh, ik denk dat het publiek op zichzelf niet zo boos is... over het feit dat mensen veel verdienen. Uh, uh, neem nou een, een, een, iemand als Steve Jobs bijvoorbeeld. Uh, daar wordt niet over geklaagd. Uh, ja, Inmiddels misschien wel, maar hij werd half heilige vorig jaar. Um, ik, ik het grote probleem is wanneer mensen zien dat, dat, dat de lieden op, op, op een positie komen, zeker in de semi-publieke sector, ja. daar enorm veel geld verdienen, um, zonder dat ze een duidelijke binding aan de dag leggen met het bedrijf uh, of met de organisatie. Ja, ziekenhuizen, scholen, ja, uh, onderwijs, ja. en noem, noem, noem, maar, het, noem het maar noem op. Het maar op. En, en kan, of banken kan het, kan het ook zijn. En, uh, en, terwijl ze niet, dus de, de de verantwoordelijkheid of de binding en daarmee ook de, ja, de, de, de betrokkenheid... Op, op de zaak waarvoor ze nu eenmaal worden aangesteld uh, aan de dag leggen. En ik denk dat dat ook een deel van de woede verklaart van mensen. Denkens, ja uh, Er wordt niet voor ons gezorgd, er worden op een bepaalde manier geëxploiteerd. En uh, nou ja, goed, of, of dat altijd terecht is, dat kun je afvragen. Maar denk in veel gevallen, wat we de laatste jaren uh, aan het licht hebben zien komen... Ja, is het ook terecht dat daar een, een verontwaardiging op En dat het bestaat. onbehagen er is. Ja. Nou, dit over, over tijd van, van, van onbehagen. Want zoals ik al zei, dat, is, dat was jouw filosofische bestseller. Zo mag je het wel zeggen. Ja. En, en zo vaak is een filosofieboek geen bestseller. Maar dit was er een. Ja. Overigens, dit is Brands met Boeken op Radio 1. En ik praat met Ad Verbrugge. Net ging het dus even over de tijd van onbehagen. Steken we nu over naar staat van verwarring. Dat is niet zo'n hele grote stap, van onbehagen naar verwarring. Maar... Offer van, het offer van liefde is de ondertitel. Maar dat behoeft toch enige toelichting. Want je was eigenlijk aan een ander boek bezig. Ja, wel als staat van verwarring. Maar, de, ja, ja, dat klopt. Het is de werktitel uh, die ik in 2008, 2009 zo'n beetje heb verzonnen. Voor uh, een, een reeks van ja, uh, analyses. Uh, die ik ook vanaf dat moment uh, heb uitgewerkt. Uh, zowel richting uh, financiële wereld, economie als uh, richting uh, ja, moderne techniek. Dus virtualiteitsproblematiek. Uh, ook Europa weer, globalisering. Dus ik had een aantal lijnen uitgezet. En, en uh, in december werd het tijd voor mij om die uh, om te gaan werken. En toen gebeurde er iets heel anders. Toen raakte jezelf de kluts kwijt. Nou, nee. Ik, in de war. Nee, nee, ook niet. Nee, ik, ik werd gegrepen. Uh, dat wil ook nog wel eens gebeuren bij een filosoof. Hè. Dat is dus... dus ik werd letterlijk gegrepen. Ik werd, ik werd s'nachts uh, of s ochtends vroeg wakker. Uh, ik had uh, fysiek uh, pijn op mijn borst. Ik, ik, moest, ik dacht eerst dat ik ziek was. Maar het bleek dat ik gewoon heel hard aan het werk moest gaan. En uh, dat, dat, wat, dat was het ook. Uh, ik, ik ben, uh, dat is een ik, mooie remedie. Ja. Dus je dacht eerst dat je ziek was. En ja. Ik moet heel hard aan het werk. Nee, maar er moest iets uit. Er moest er moest er, iets uit. Ja. Maar het had ook met de liefde te maken. Uh, daar, ik, kwam, uh, ik ben gaan schrijven. En, en gaandeweg uh, bleek, bleek eigenlijk uh, dat, uh, dat, het, dat dat het thema werd. Hè. Dus uh, ik, ik, Eind december werd me duidelijk. Uh, dit, ik, ik ben over het uh, thema van de liefde aan het schrijven, uh, vanuit een context, hè, en dat, dat zien dat de lezers ook zien in het boek, uh, van, van die postmoderne cultuur die ik an analyseer. Daar, uh, in, in, in dit boek uh, zet ik daar een aantal lijnen voor neer. Nou, dat is, en daarbinnen kwam eigenlijk die vraag naar, uh, naar, naar de liefde op. En uh, ja, dat is een thema wat mij al, al uh, lange tijd bezighoudt, ook in mijn proefschrift, maar ook, ook zeker nadien. Uh, en, en dat diende zich nu op, op een hele natuurlijke manier aan. En dat, ja, dat heb ik gewoon gevolgd. Maar even, ik wil geen story antwoord nu van. Nee. Hè? Dus ik wil alleen maar gewoon even ja of nee. En dan gaan we daarna ja. weer verder. Ja. Een verhouding van je was, was, was stuk gelopen. Je had je vriendin uh, een, dat 50 tinte grijs cadeau gedaan. Toen ben je er zelf ook eens in gaan lezen. En opeens vielen je de schellen van de ogen. Uh, nou, ja, ik, ik weet niet waar je verhaal allemaal vandaan uh, hebt. Maar uh, er zit een kern van waarheid. Hè? Nou kijk, dat bedoel ik. Dus... Uh, mijn, uh, ik, ik heb uh, destijds uh, getroffen door die, die enorme populariteit. Mijn, uh, uh, mijn toenmalige vriendin dat boek Cadeau gedaan. En die is dat gaan lezen en heeft er een paar opmerkingen over gemaakt. En dat is bij mij blijven hangen. Ik heb er iets op tv uh, voorbij zien komen. En uh, dat, was op een wel, dat, dat triggerde wel een, een, een bepaalde uh, ja, gedachtegang bij me. En, en die, dat kwam eigenlijk op, op, op het moment, ergens in december, januari, kwam dat, kwam dat, uh, kwam dat eruit. Ja. Ja, en vervolgens die, die zegt van uh, laatst werd verbroken. Dat gebeurde in in, terwijl ik dit was, in uh, februari, ja. toen dit boek aan het schrijven ja, was in februari. Dat was toen je het boek aan het maken was. Toen, toen ik behalve halfwege dit boek was. Toen je dus al heel ja. kortzachtig met dat ja, met Ja, dat dan met dan was ik heel kortzachtig met wat ik aan het schrijven was. Ja, ja. Wat me nou even interesseert, kijk, 50 Tinder grijs. En daarom ja. vind ik het zo'n, zo zo uh, dat, dat, dat, dat roep ik ook niet elke week hoor, maar nu wel. Daarom vind ik het zo'n bijzonder boek wat je hebt gemaakt. Kijk, we gaan het nu niet hebben over de literaire nee. kwaliteiten van nee. die erotische nee. bestseller. Nee, maar, maar, nee, maar goed, ja. het, is een, het is een bestseller. En wat jij probeert te begrijpen is, waarom, waarom, waarom is dit nou zo'n bestseller? Wat, ja, waarom slaat dit aan? Waarom slaat dit aan en ja. wat... wat Waardoor worden mensen geraakt? Nou, nu even voor die mensen die in de auto zitten of thuis zitten en eh, die, die, dat, die dat boek niet kennen. Je hebt, je, hebt het, je hebt het gelezen, even heel kort waar het over gaat. Dat kan, ja, dat kan in een paar minuten. Ja, het beschrijft eigenlijk een erotische liefdesgeschiedenis tussen uh, een, um, een, een relatief uh, onervaren jonge studenten... Uh, uh, Anastasia Steely en. Um, Christian Gray, dat is dan een magnaat, een miljardair eigenlijk, een grote investeerder met allerlei bedrijven. En uh, die is trouwens ook nog vrij jong, uh, 8, 8, 28. En, uh, maar goed, hij is de, de gevierde machtige man en uh, zij is eigenlijk de, de, de studenten. Uh, hij heeft uh, haar oog op, of zijn oog op haar laten vallen. En, uh, gaan het, ze, ze beginnen een relatie, zij blijkt maagd te zijn. Um, en ze, ze betreedt een relatie uh, die toch wel vrij bijzonder is. Uh, het is een puur uh, seksuele relatie. Dat is, hij dwingt haar of hij vraagt haar ook, legt haar voor een contract te tekenen. En dat is een uh, relatie die draait om BDSM, dus het bondage, discipline, uh, sadomasochisme. Um, uh, die elementen zitten daarin. Uh, valt in de roman uiteindelijk ook nog wel enigszins mee hoor, maar goed, um, uh, dat is wel de, de, de insteek. Nou, zij uh, besluiten uiteindelijk met hem in, uh, in zee te gaan. Dus vanuit de uitgesproken machtsverhouding. En ook een ja, seksuele praktijken die, die wat indruisen tegen ons idee van, van autonomie en vrijheid. En dus het is, een, het is een vrij ongelijkwaardige relatie in zijn startpunt. Tegelijkertijd blijkt hij um, ja, vrij afgesloten te zijn. Dus het blijkt een, een, terug te gaan op een, op een soort jeugdtrauma. Trauma, waarin hij de zoon blijkt te zijn van een soort junkie moeder. En ook mishandeld is door, door, weer door, haar, door, haar, door, haar, door haar pimp. En, nou, dat is, uh, dus dan zitten zit allemaal wat, wat kitsch achter. Elementen in, maar wat mij intrigeerde is uh, in ieder geval dus de, de, de, de ontwikkeling van die geschiedenis. Uh, omdat daar hele, uh, laten we zeggen, uh, archetypische, vanuit de jong psychologie, archetypische of archaïsche motieven in, uh, in zitten. Dus je ziet hoe die liefdesrelatie zich ontwikkelt, die, waarin die uh, erotiek, uh, het is niet zozeer porno, maar erotiek, het is echt een uh, sp spanningsverhouding, erotische spanningsverhouding, uh, zich ontwikkelt, waarin die lichamelijkheid een hele uh, belangrijke rol speelt. dus echt uh, de... Uh, maar waarin tegelijkertijd sprake is van een heel exclusieve vorm van, uh, van liefde. Het is echt een toewijding. Het is wel een soort eredienst, half. Van beide kanten, met name ook van, van haar. En dan, dan refereert ook de titel enigszins aan, het offer van liefde. Uh, dus zij uh, brengt een soort offer. Uh, tegelijkertijd uh, blijkt dat uh, bij hem dus iets in, in beweging te brengen... waardoor zijn afgeslotenheid wordt, uh, wordt opengebroken. En um, nou ja, daar zo ontstaat dus uiteindelijk een geschiedenis waarin ze... Uh, naar elkaar toegroeien, waarin die erotische verhouding... uiteindelijk wel degelijk zich transformeert... tot een uh, andersoortige verhouding. En die, die, die transformatie beschrijf ik ook enigszins... Uh, en, en uiteindelijk uh, treden ze in het huwelijk. En uh, wordt zij natuurlijk, zoals het uh, zo'n roman betaamt, ook nog, uh, ook nog zwanger van hem. En komt er, en komt er een kind aan. Kijk, en wat dit allemaal te betekenen heeft, daar gaan we het nu over hebben. Want dat heb je op een hele intrigerende manier allemaal geanalyseerd in je, in je boek. Maar ik wil eerst nog even terug naar dat moment waarop je gewoon een ochtend wakker wordt. Of een paar ochtenden en je broert voelt niet lekker. En opeens ja. denkt, nou ja... Um, ik moet gewoon heel hard aan het werk nu. Ja. Bijna als in een koorts. Maar ja. wat, wat, wat betekende dat? Ja, dat, dat, ja dat, is, dat, is, dat is moeilijk uit te leggen. Dat zijn momenten die... Maar wel in uren? Die, ja, ja, Nou, in uren, uh, in uren. Dat betekent gewoon dat je 16 uur per dag uh, kunt schrijven. En... Uh, dat ik uh, tot vier uur... wij spreken om, om, om tien uur... S ochtends kan beginnen... en, en, en, en tot vier uur s nachts kan doorwerken. Dat, dat is het in de praktijk. En dat, is, dat zijn zeldzame momenten. en uh, Je kunt het ook niet uitleggen. Het overkomt je. Het is een, uh, je voelt dat het dat er is. Dat is, dat is he, iets heel merkwaardigs. Ik heb dat maar een paar keer eerder gehad in mijn leven. Maar ik voelde gewoon dat ik... Uh, ja, dat ik op dat, uh, op, weer op dat spoor zat. En... Uh, nou ja, dat, dat, dat, dat, dat mag je dan ook niet. Uh, uh, dat mag je niet laten liggen. Dat is echt een, zulke momenten laten liggen. Dat is een soort verraad. En ik bedoel, ik zet hem bijvoorbeeld ook de muziek. Het is gewoon de muziek komt voorbij. En ja, daar, daar moet je moet je meegaan. Dat, dat, ik vind dat ook tegelijkertijd een van de meest gelukzalige uh, ervaringen. Het is niet, niet, niet pijnloos, want het, het, het put je ook uit natuurlijk op een bepaalde manier. Maar het is ook heel mooi, omdat het je, je meevoert. En, en het geeft een vorm van concentratie. Uh, uh, ik denk dat je dat gemerkt hebt in het boek ook. Dus het zit een soort ja, gespannen concentratie in die, uh, ja, die, uh, die ik heel mooi vind. Ja, ja je zegt ook, ik, ik ben trouwens even... Meestal doe ik het niet, maar nu wel. Ik was benieuwd naar de presentatie van je boek. Daar yeah. werd ook gesproken door verschillende mensen. Toen gaf je het eerste exemplaar aan je, aan dochter. je dochter, die, ja. die toen uh, bij je woonde. En je vertelde ook dat, dat jullie dan nog even een kopje thee uh, dronken of wat dan ook. En dan, uh, dan ging jij weer tot vier uur s'nachts gewoon aan het boek verder. Ja. Ja. En hier staat het ook, Leiden, dinsdagnacht, 11 juni 2013. Toen was je klaar. Hoe, even nog één vraag daarvoor. Hoe komt het, denk je, dat dat in die periode... die dus kort achter je ligt, opeens gebeurde? Ja, dat, dat, levens hebben uh, golven en die hebben ritmes. En uh, het, dit, het was duidelijk het moment. En uh, ik, ja, ik kan daar... Uh, uh, als zodanig niet zoveel over zeggen... maar je voelt dat het er is. En dan, dan, dan, dan moet je meegaan en word je dus gedragen. En dat, dat, dat is heel... Dan, dan schrijf je vanuit een innerlijke noodzaak. En niet omdat je... ja... Uh, uh, uh, zo nodig... Uh, bijvoorbeeld binnen de academie... Je, je publicaties moet halen of zo. En het komt van binnenuit. En dat is... Ja, dat is het beste wat je kunt hebben. Ja. En hoe komt het, denk je, dat je zo getriggerd werd... dat is in dit geval het ja. juiste woord ook, denk ja. ik... door, door dat vijftig uh, tinten grijs? Ja, ah, dus het thema liefde triggerde me vijftig tinten... heb ik erin uh, ja. in, in kunnen uh, gebruiken. Omdat ik... Uh, en dat is denk ik ook het verschil met tijd van onbehagen... Uh, ik probeer nu ook meer uh, ergens te lezen wat er, wat er in een tijd in, in, in beweging is. En met alle dubbelzinnigheden die, daar, die daarin zitten. Dus uh, hoe komt het dat dat, dat boek dan mij triggert? Dus ah, een... eerst, eerst, eerst nog even. Ja. Dat, dat is wel interessant wat je zegt. Iets dat, dat je zegt dat je wilt zien wat er in een tijd leeft. Dat, daarmee bedoel je wellicht, dat in, zoals in Tijd van Ombaren... zoals je dat net mooi analyseerde. Ja. Dat is ook op een rijtje zetten van, oké, okay, dit ging er mis. Dat ideaal hadden we in de jaren zestig. En dat heeft geleid ja. tot woningbouwcorporatie. Met financieel directeuren die zich gedragen ja. alsof ze. Ja, he, in de ja en, zitten. en toen was het ook wat vooruitgrijpend, want ik voorspelde toen onder andere dat, het met, dat we rond Europa in dezelfde problematiek kwamen. Nou, bleek een aantal jaren later, bleek het allemaal eigenlijk hmm. uit te komen. Dus het was een soort boek waarin je tendensen voelt. En dat is, dat is denk ik ook de methodiek. Ja, dat is mijn methodiek, ik, ik probeer. Als het ware uh, de golf te voelen die waar, je, waar je in zit. En, uh, in, in, dus je, je, je daalt net de, de onderstroom. Hè? Uh, je, je daalt net wat meer af verder dan het gewoon. Iedereen zit daarin, maar je, ik probeer die onderstroom als zodanig te vatten... of die, of die tendens of die golf en, en uh, onder woorden te brengen. Dat, en je kunt dat niet bewijzen, dus je probeert het, je probeert het te omschrijven. En die omschrijvingen die worden herkend en die worden opgepakt. Dus ik, ik richt me daar juist om die reden vaak... Ook naar de, de, de populaire uh, media, of films, of uh, uh, muziek... Om, om iets van die stemming te voelen, van die sfeer en, en die richting die, die het dan opgaat. En uh, ja dat is, dat is proberen te lezen van, van wat je zelf ergens ook voelt. En ik probeer dat, dat dan te verwoorden. En zo werk ik dus ook in, in en ja, dit zo, boek. Maar met, met uh, dat kleine verschil, en dat is misschien wel een... een nou, misschien wel een groot verschil ook. Dat je in dit boek ook een, een, een verlangen van, ja. van deze samenleving ja. probeert te ja. duiden. Ja, nee, het is denk ik een heel ander boek in dat opzicht dan, uh, dan Tijd van Onbehagen. Tijd van Onbehagen wilde meer ontmaskeren en, en, en, en blootleggen. En uh, was, ook, was, was bozer qua toon, denk ik. Um, had ook iets met mijn eigen situatie te maken, denk ik. op mijn leeftijd. En, en, en mijn verhouding tot de jaren zestig. En, en noem maar, maar op. Gewoon boos over wat er toen ja, bedacht het, was. En ja, wat fout was zeg maar. Ja, maar ook, ook wat je ziet gebeuren om je heen. En, uh, in, op, op institu bij instituties. Of in, uh, in de wereld van de politiek. En, en nou ja, goed. En dit boek is in die zin persoonlijker. Uh, keer ik ook... Uh, wat ik ook aangeef in het voorwoord. Meer terug naar mezelf. Uh, dat dat was, was een beweging die ik overigens al heel lang geleden heb, heb ingezet... maar die de laatste jaren dan wel uh, uh, is versterkt. En probeer ik ook, ook ergens meer begrip op te brengen... voor, voor ja, waar mensen zitten. Dat het ook gewoon soms een verwarring is. en Zoals dat voor mijn, mijn persoonlijke leven ook, ook uh, uh, geldt in bepaalde gevallen. De, en, uh, maar ook wat het inderdaad wat voor verlangens eruit spreken... En, en, Um, dan kom je dus op een andere tendens. Dan proberen ze dus uh, in dit geval zo'n boek ook te begrijpen als een, als een, een bepaalde uitdrukking van een, ja, een tendens. In de zin van een, een collectief verlangen, wat, wat, uh, wat, wat uit, uit die populariteit spreekt. Van, Mogelijk. Ja. Van 50-20. Ja, Mogelijk. Ja, ja, maar dat is het uitdagende van je boek. Ja. Want misschien. Want, je, want je, je gaat in die analyse wel, wel heel ver. Met te proberen te duiden wat dat boek dan te betekenen heeft. Je zou namelijk ook kunnen zeggen. Laten we dat pad even heel kort bewandelen. Van 50 Tinten Grijs is, het, is bij uitstek het boek dat de bekroning van onze co consumptie. Ja, dat zeg ik ook aan het begin. Hè? Dus je, je, zo kun je het ook helemaal, helemaal lezen. En, en, en tot op... Le lezen, duiden, het eens even zo kort. Ja, nou ja, het is een erotische verhouding die in de context van een, een, een hyperconsumentistische cultuur wordt uitgeleefd. De hoofdpersoon is gatrijk, stapt in helikopters, zweefvliegtuigen en, en bezorgt je een paar fantastische orgasmes... zonder dat je er al. Te veel, terwijl je gewoon in een helikopter uh, over de wereld uh, buitelt. Ja, zo, zo, zo, kun je, zo kun je het absoluut lezen. Dus uh, uh, en, en dat is voor een deel dus ook waar. En, dat is dus een voor een deel is dat dus ook denk ik het verhaal. Alleen het gaat mij om die ook om die andere kant. En uh, met name dan om om daarin dus iets in naar voren te brengen. Uh, ja, waar ik gewoon van, van, de, van de Dionysische mysteriën tot, tot de ridderliteratuur iets uit de kast probeer te grijpen. wat gaat over een menselijk oerfenomeen, namelijk liefde. De ande, dat is, maar dat, kijk, nu ja. wordt het interessant. We schuiven die, die, die, die consumptiecultuur ja, even Want even. Dat we weten dat dat er is. Dat begint het boek ook mee. Dat, dat weten dat, we. Dan dat dat, we gaan... we had ik waarschijnlijk een tijd van onderaan gedaan, genadeloos gefileerd. En, en dan kunnen we Kijk eens, Hier hebben we ja. een man, rijke ja. man, helikopter. Hebben zorgse vrouw, zes ja. orgasmes. Terwijl ze voor de tiende keer ja. uh, he, over het Empire State <kij> Building uh, vliegen. Ja, precies. Dan zijn we klaar. Maar dat heb je niet gedaan. Nee. Want er spreekt zich hier ook al eerder ook een soort collectief verlangen. Ja. Uit ja. die boeken. En dat probeer je te duiden. Wat is dat collectieve verlangen? Ja, nou, Het heeft meerdere, meerdere richtingen. Uh, ik ik uh, onderscheid verschillende... Uh, aspecten daarvan. De eerste is, uh, denk ik, um, uh, voor mij belangrijk, toch een verlangen naar binding. Uh, dus het, uh, ik neem dus bondage heel heel Gewoon anders. heel letterlijk. Ja, ja, ja, ja, een verlangen naar binding. Dus ik denk, uh, dus, dus, we hebben natuurlijk heel lang uh, het, het ideaal van, van menselijke autonomie, uh, in, uh, de individuele autonomie, uh, vooral man en vrouw en hier uh, ja, blijkt eigenlijk dat dat iets is waar we helemaal niet blij van worden of gelukkig van worden sterker nog, het is zelfs iets wat je seksueel in de weg gaat staan, want die raakt afgesloten kun niet meer goed over, komt niet meer tot overgave uh, het, het leidt uiteindelijk tot een, uh, een vorm van vervreemding. eigenlijk, de thematiek die ik ook heel goed ken vanuit Wellebek uh, maar die je op een bepaalde manier ook, ook al in de, in de 19e eeuw tegenkomt maar door Wellebek, uh, prachtig beschreven natuurlijk eind, eind jaren 90 in zijn elementaire deeltjes, genadeloze kritiek op, op zijn eigen hippie-ouders, met name zijn moeder. Ja, die hem eh. toen, die vier, was al alleen in het ja, vliegtuig zitten ja, ja, ja, en, en dat is een, eh, die was zo op zoek naar zichzelf dat ze meende dat ze dat, dat op die manier kon vormgeven. Nou, dus ik, ik, ik behandel dan die thematiek van, van gehecht, gehechtheid. De hechting is natuurlijk ook binnen, ook binnen de, de psychotherapie eh, toch steeds belangrijker eh, geworden de afgelopen 10, 20 jaar. Um, en ik, maar ik, ben, ik breng dat ook in verband met, met Aristoteles' deugdethiek. Hè. En, en, en, en, het thema van gehechtheid speelt ook in mijn proefschriften... eigenlijk al een heel belangrijke rol. De verwaarlozing van het zijnde, eind jaren negentig. Dus dat is een lijn, dus ik, die, nou ja, die hechting... Uh, daar speelt het lichaam een, een, een, een eigenaardige rol in. En, en, da, en dat, was het, dat was het tweede element. Dus het gaat om... Dus om, even nog het eerste, ja. kijk, dat is het, het verlangen naar gemeenschap. Ja. En niet per se alleen maar de seksuele gemeenschap. Nee, alleen... Uh, nee, precies. Dus het is uh, alleen de vraag is wat, wat het seksuele verlangen ten diepste zelf is. Hè? Dus, dus uh, je zou kunnen zeggen, het, het, het seksuele verlangen heeft in zichzelf... Toch al een uh, uh, wijst in de richting van het, van het, van ja, het, het, het loslaten van die individuele uh, autonomie. Uh, wat je denk ik ook. Uh, dus er zit een vorm van uh, openbreken van, van de afgeslotenheid. Of de. Uh, de afscherming. Nou, en ik, ik, wat ik interessant vind, is dat we juist in een cultuur leven... waarin op allerlei manieren juist die autonomie wordt gefaciliteerd... en die afscherming. Hè, dus dat is ook helemaal een analyse van de virtualisering... als een schermwerkelijkheid... waarin we zowel die, die vrijblijvendheid hebben... als... Als die ruimte ten opzichte van die ander. En, en je zou kunnen zeggen: voor een deel is de, de, de, onze, de, pornogra de, de pornografische kracht in onze samenleving. heeft iets te maken met de seksualiteit die, die juist op afstand wordt geplaatst. Die, die, die, die, ja, we, we zoeken wel die kick, maar ze moeten ergens ook vrijblijvend. op afstand. Op, afstand. Dus op, het, scher op, het, op het scherm. scherm, op op het scherm, scherm. Of, of uh, ze kan ook in de vorm van vluchtig seksueel contact. Uh, ze zijn allerlei, allerlei vormen. Ja, en daarom hebben ik dus de dus verschillende typen van, uh, van lust en liefde... Uh, uh, uh, bij de horens gevat. En, en met behulp van ook, ook de traditie van de filosofie uh, geanalyseerd... dat nou, bijvoorbeeld de, de porno onderscheiden moet worden van de, van de ero's. En het verlangen de, van, van de porno... dus ook scherp onderscheiden van het erotisch verlangen. Ja. En in, dat in het erotisch verlangen... dus juist een, een, een enorme afhankelijkheid uh, zichtbaar wordt. Want iedereen die, denk ik... Uh, verliefd is geweest, want erotische is, is breder dan het seksuele. En in de verliefdheid merk je al iets van het erotische. Dat in dat erotische, uh, juist de, de, de afhankelijkheid... En de uh, binding. En de binding, ja, want je wil juist uh, verbonden zijn met die ander. Het is een zoeken naar verbinding, het erotische. Dit is overigens brands met boeken op Radio 1... en ik praat met filosoof Ad Verbrugge over staat van verwarring... ondertitel Het Offer van Liefde. Herinner jij je trouwens je eerste verliefdheid nog? Jazeker, ja. Wat herinner je dan? Nou, wat was eh, wat mij persoonlijk wel een, een, een, een, een, een soort vulkanische ervaring. Ja. Ja, in, in, de, in de zin van dat er zo'n golf van uh, uh, ja, uh, gevoel over me heen kwam, dat ik merkte dat ik daar heel kwetsbaar van werd, maar ook niet goed daar raad mee wist. Ja. En dat bracht me tegelijkertijd voor het besef. Dat, dat ik uh, echt een ander leven leidde dan mijn ouders. Uh, niet dat bij mijn ouders dat niet aan te treffen was... maar er kwam iets in mij dat, waardoor je op een ander betrokken raakt... Uh, waarvan je merkt van... Hey, maar ik, ga, ik wil nu eigenlijk zelf een gemeenschapje vormen... waar mijn ouders niks meer mee te maken hebben. Weet je, dus je... Dus je... En dat is ook een fenomeen wat ik beschrijf. Dat is natuurlijk ook kenmerkend voor de puberteit. Het uh, is dus dus het emancipatoire karakter van de, van de verliefdheid. Van ik ga een eigen bestaan op, op, opbouwen. En tegelijkertijd natuurlijk nog, nog in mijn geval... misschien ook wel door de heftigheid... maar ook doordat ik sterk aan mijn autonomie hing... Uh, ja, niet in staat om dat vorm te geven. Dus ik was 14 jaar of zo. Maar ik, ik, uh, het heeft mij ook richting de filosofie gedreven uiteindelijk. Ja. Zonder, zonder twijfel. Die, die ervaring uh, betekent dat... Wat ze het was, een, het was bij Plato ook de Eero's. een um, uh, fascinatie door de, de aanblik, in dit geval, van dat meisje. Um, ja, waarin ik eigenlijk niet eens in aanvankelijk aan seksualiteit moest denken. Want het was, het was, een soort, het was meer het raadsel wat, wat me intrigeerde. Van de, de, de bepaalde schoonheid. En daarmee, bij Platoons gesproken, een, een verwijzing naar de idee. Uh -huh. Ja. ja. Oké, okay, maar nu ga ik even heel kort door de bocht. Je hebt aan het begin van dit programma uitgelegd... Hè? Ja. Uh, wat, wat tijd van onbehagen voor je inhield. En hoe je die samenleving ziet verbrokkelen. En hoe je, zeg maar, uh, kwaadaardige tendensen gaat, uh, gaat zien. Waardoor mm -hmm. mensen ook boos worden. Hè? Of het nou om de ja. directeuren van die woningbouwcorporaties gaat. Of, of, of wie dan ook. Nu sla je een ander pad in. Maar eigenlijk is het, een, het nog steeds hetzelfde pad. Want je gaat dat uh, 50 20 grijs duiden. En je gaat daar een verlangen naar gemeenschap in zien. Hè? Ja. En dan zeg ik, kijk... Je trekt Verbrugge zijn... Ik ga even heel kort door de bocht. Hè? Je trekt Verbrugge zijn conservatieve agenda. Want, oké, okay, hij ziet daar die binding. Hij ziet uiteindelijk dat het erom gaat. Dat die man en die vrouw zich binden. In een mooi huwelijk terechtkomen. Net als in dat ja. boek uiteindelijk. En daar komen kinderen van. En we zijn weer terug. Ja, en, dat, en, dan zeg ik, en dan zeg ik, ja, maar dat, dat is hoe, hoe mooi je dat filosofisch ook duidt en analyseert. Zeg ik, dat is te eenvoudig, zeg ik dan. En ja. dan zeg jij... Dat, dat is ook echt eenvoudig. Daar ben ik het helemaal mee eens. Nee, dat is dus ook niet de, de inzet van het boek, denk ik. Je nee, maar kunt als je, het zo als je lezen, ja. kunt het zo lezen. Nee, tegelijk, wat ik, wat ik denk ik veel eerder probeer te doen, is, is uh, het, het, het probleem als zodanig in kaart brengen. Dus de, het vraagstuk en ook de, de manier waarop die liefde ook, ook daar ook daarbinnen binnen beweegt. En. Um, dus dus het, het is niet een, een eenduidige heilsgeschiedenis die ik schets. Het zou eruit zien. Nee, ook, ik, ik, zie, ik zie juist ook, ook in die, de, de huidige tijd waarin we leven... hoe, die, hoe bijvoorbeeld die, die overgang of die transities... Uh, waarin, ik kan zeggen, nou, vroeger was het natuurlijk ontmaagding hoorde bij het huwelijk. En uh, die nieuwe staat van zijn was eigenlijk je volwassen leven. Of het nou bij de Romeinen, bij de Liberalia ja, was die inwijding in het burgerschap. En later uh, in, in de staat van de, van de, van de getrouwde man. Of um, uh, we, we kijken naar de, uh, naar, naar de middeleeuwse situatie. Het is natuurlijk allemaal anders dan, dan waar we nu in staan. Uh, mensen worden ook ouder. Uh, laten we daar eens mee beginnen. Uh, uh, de de levens zien er anders uit. Maar het gaat me wel om. Om, om te begrijpen, wat is die dynamiek? En uh, heb je de bereidheid om, om, om zo'n verbinding aan te gaan? En je, ben je in staat om tot, tot die overgave te komen? En... Um, is dat wat zich op het gebied van de liefde manifesteert tussen man en vrouw ook iets wat zich bijvoorbeeld in relatie tot een beroep of tot een organisatie zich voor kan doen? En, nou ja, dus komt een. Het is, het is een veel breder palet ja. dan, dan alleen, Maar wat maar is Maar wat is, wat, is, wat is het offer? Wat is de overgave? Nou, het offer is, is uh, uh, bezien vanuit uh, de, de, de autonomie, is het uh, iets wat je inlevert. Hè? Dus dat is, mensen zijn ook altijd geneigd om te ja, maar kijk wat ik allemaal voor je gedaan heb, wat ik ingeleverd heb. En, en, Um, terwijl, ja, dat is vanuit de autonomie bezien, is dat, uh, kun je dat als negatief zijn. Vanuit de liefde bezien zou je het juist ook een, als, als het geschenk kunnen, kunnen interpreteren. Ek, um, als, als een vorm van toewijding. Uh, dus, uh, to, een offer is ook een, een geschenk, of to offer. Uh, dus, zoals ja. het, dus, het is het, dat wat gegeven wordt. En uh, op dat moment heb je het dus over een. Uh, uh, een, een fenomeen waarin je uh, inderdaad iets, iets overgeeft... om jezelf in, in, op een hogere vorm terug te krijgen. Uh, dus uh, dat blijkt ook in de seksuele verhouding. van Het vermogen om jezelf te geven betekent ook uh, dat je in staat bent om te ontvangen... en eigenlijk op een, op een hoger niveau, op, op een hoger niveau uh, jezelf terug te, terug te krijgen. Nu leg jij heel mooi uit die staat van verwarring hoe dat verlangen dan... Hè? zou bestaan in onze samenleving. Ook, ook, ook die offerbereidheid, die toewijding, die ja. binding. Ja, die droom. Hè? Is die die droom, droom, fantasie. Die, ja. die fantasie daarvan. Ja. Denk je dat die um, intussen de... de nou, dit is natuurlijk gissen hè, wat we doen, maar dat is mm -hmm. ook interessant. Dat, dat, dat de bereidheid om dat om, om offer te brengen... In, in deze moderne tijd gewoon te klein is geworden. Ja, maar te, tegelijkertijd denk ik, dat is weer een archetypisch... Hè, dus dat, dat zichzelf schenken... Uh, dat wordt denk ik, uh, en daarmee dus ook uh, afstand doen van iets anders. Hè? Want ik, ik, ik wijs op, op dat fenomeen van uh, ja, dood en, en wedergeboorte. Dus het afst, afstand doen, het loslaten van, van iets anders. Een oude staat van zijn afleggen. Uh, dus dat, dat, dat zit ook in de namen, uh, overigens, van de, van de hoofdpersonen. Want het, het, het, het, het, het, het lijkt nu alsof ik continu over het boek schrijf. Hele ja. stukken gaan natuurlijk niet over het boek. Maar, nee, maar daar gaat het maar, niet om. Het is... Uh, dus, uh, uh, maar die, die beweging, uh, die, die is denk ik cruciaal. Ook wanneer je het hebt over ja, wat betekent het bijvoorbeeld om. Uh, we hebben nu net de kroning gehad, de inhuldiging. Uh, ja, dan kun je zeggen, dat is ook een, uh, een ritepassage. Uh, en van Beatrix, zoals werd wel gezegd, van ja, die heeft haar ambt uitgevoerd op een manier dat bijna een offer lijkt. Uh, dus dat is een alsof zij een, een dienst gaf uh, aan het volk of aan de natie. En, en je merkt toch dat dat een bepaald respect afdwingt, en waarbij het de vraag is van goh, heeft ze nou alleen maar ingeleverd, of heeft ze juist iets geschonken? En, en, en is dat een schenken waarin jezelf ook als het ware een hogere. Uh, je, in de, jezelf in een hogere uh, staat van zijn brengt? En dat, nu, en, nu kunnen we overigens ook even nog weer heel mooi een boog trekken. naar, uh -huh. naar het begin van het programma. toen je aan de hand van uh, het onbehagen, tijd van ja. onbehagen, uitlegde. hoe dingen misgingen. En als we dan nog even zo'n directeur van zo'n woningbouwcorporatie tevoorschijn toveren. Te dan zou je ook kunnen zeggen. en dat is waar mensen boos om worden. dat zo'n man. Uh, een enorm gebrek aan toewijding Kim. Absoluut. Ja, zeker. Dus dat. dat ja, dus je kunt dat. Die analyses die ik hier uh, geef, uh, die, en, en af en toe de, uh, pas ik ze ook toe in een bredere context. En maar daaruit blijkt eigenlijk precies dat. dat uh, bijvoorbeeld discipline ontbreken uh, of uh, uh, bepaalde aandacht of tactgevoel uh, ontbreekt. Het zijn allemaal die, die verschillende elementen die ik in het spel breng. En inderdaad samenvattend, dus die toewijding. En dat is denk ik wat mensen ook ervaren. Van, ja, dit is geen... Uh, de manier waarop, waarop een man zo'n organisatie bestuurt, is uh, daaruit blijkt geen uh, liefde voor datgene wat hij doet. Uh, en dat is denk ik ook in, in heel de beroeps-eerdiscussie die, die ik natuurlijk uh, een paar jaar geleden met wat mensen begonnen ben, ging het ook om om dat aspect... Dus, dus, dus wat is toewijding? En, en hoe concretiseer je? Hè? Jij zal liefde hebben voor boeken en voor het maken van programma's. Nou, dat is dus een, dat, daar doe je iets voor. Hè? En eh, dan, dan kun je daar de nadruk op leggen van ja, wat krijg ik ervoor terug. Nee, maar daar gaat het niet om. Het gaat niet om wat je ervoor terugkrijgt. Het gaat om dat je iets schenkt eh, waarin jij eh, zelf tot je recht komt. En ook datgene waar, waar je aan aan reid. En, en dat, is het, dat is het hele mooie van, van dat samenspel. Zie jij dat, dat er een kentering gaat? is in de samenleving? Nou, ik denk dat, dat uh, als we nou kijken naar uh, de afgelopen uh, vier, vijf jaar, merk je wel dat, dat de kritiek met betrekking tot uh, ja, zakkenvullend management, management toch wel heel sterk is geworden. Uh, dat was natuurlijk al eind jaren negentig, maar ik denk dat tot die de laatste jaar alleen maar sterker is geworden. En de herwaardering voor uh, bepaald vakmanschap, uh, dat, die, dat die komt, dat mensen dat mooi vinden. Uh, ik denk ook, ja, waar kun je mensen warm voor maken? Dat is wanneer ze uh, mensen zien die van iets houden en dat laten zien. En uh, om geen andere reden doen dan dat ze intrinsiek gemotiveerd zijn. En intrinsiek gemotiveerd betekent dat ze houden van datgene wat ze doen. En, en of dat nou een muzikant is. Uh, ja, ik denk aan wat we nu zien rond, rond die, die, die wedstrijden, rond die singer-songwriters, vind ik vind ik echt mooi om te zien. weet je, Mensen die echt toegewijd. Wat vind je daar mooi aan? Nou, omdat het, het is ergens weer klein. Het gaat terug naar, naar een, uh, een kern. En uh, het, er spreekt ook uh, iets uit van. van uh, niet bij iedereen, maar bij bepaalde mensen. Uh, ze maken muziek omdat ze muziek moeten maken. En niet omdat ze een, een, een, een fantastische grote ster uh, willen zijn. En dat is denk ik uh, in de kern. Uh, wanneer je het over liefdesfenomeen hebt. Uh, waar het om gaat. Dat je intrinsiek om de zaak zelf iets doet en een bepaalde toewijding uh, aan de dag legt. En dat is uh, nou ja, wat ik in hier in ieder geval, in, ook in de liefde tussen man en vrouw... Uh, ergens probeer uit te werken in, waar het gaat om het, zelfs om het liefdespel als zodanig. Zullen we naar, een, uh, naar een, een incident van deze week gaan? En dat is proberen, want dat had ik aan het begin gezegd... Hè? dat te plaatsen in, in, in de context van je boek. En dat, uh -huh. is, dat is helemaal niet zo ingewikkeld, denk ik. Uh -huh. Dat is Helene Meest. En wordt, ja, uh, dat ja, is, is heel actueel. Ja. Dat, ja, nee, maar ik moest ja. dus meteen aan, aan, aan staat van verwarring denken ja, toen ik het hoorde. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Voor degene die het ontgaan is. Ze is uh, aangehouden in New York. omdat ja. ze een uh, geliefde. de liefde was overgestolkt, uh, had. Um, sms'jes gestuurd met. Uh, met, uh, met foto's van uh, dode meisjes, geloof ik, en, en bedreigingen. Waarbij het. Uh, Verontrustende, wat mij betreft, dat toch ook echt was dat iedereen zich er op een dusdanige manier over ging buigen. Dat ik dacht: bestaat er nog zoiets als privacy? Mag ik ja. dat even terzijde? Duid dit is. Nou ja, kijk, de, de, de, het ironische in dit geval is natuurlijk dat ze tegelijkertijd uh, natuurlijk de voorvechter is van die beweging Women on, Women on Top. Uh, ja. waar, heel, waar natuurlijk heel uitdrukkelijk ook die, die autonomie. Uh, van, van, van, van de vrouw in, uh, naar voren komt. En ja, wat ik, ik, ik, nogmaals, ik, ik, ik ga me niet te, te zeer in die zaak mengen... maar ja, wat, wat hier opvalt is natuurlijk... ze is kennelijk zo verliefd geworden of gegrepen of geobsedeerd... dat heel die autonomie verloren is gegaan. En dat is denk ik wat iedereen ervaart. Hè? Wanneer het gaat om het meest wezenlijke in je leven... is autonomie niet datgene waar het om draait en, uh, en is, het, is het eerder kunnen, kunnen omgaan met, datgeen, met je eigen onmacht. Eh, dus bijvoorbeeld het, het feit dat je afgewezen wordt... of dat een relatie ten einde loopt, of dat iets niet lukt of iets niet gaat... En dat is ook een, een, een kunnen accepteren daarvan. En misschien zelfs een kunnen verwerken en een daaraan kunnen werken. Dat zijn veel belangrijker eigenschappen dan maar blijven hameren op die autonomie. En, um, en want die autonomie kan ook betekenen dat je inderdaad niet loslaat... en maar blijft eisen wat jij wil. En, en niet ziet van ja, maar ik, dit, ik heb daar helemaal geen recht op. Het uh, is, is niet zo, het is iets wat in een, in een samenspel inderdaad moet, moet ontstaan. En uh, onderdeel van mijn eindige bestaan is dat ik bepaalde dingen gewoon niet krijg. En, en het gek aan de liefde is natuurlijk dat, dat het je enorm confronteert met je eigen eindigheid. En dat ik namelijk een deel van de, van de vervulling van mezelf alleen maar kan vinden in en door de ander... die, die daar bovendien in vrijheid moet, uh, toe moet besluiten. En daarom is liefde en vrijheid, leg ik, leg ik in mijn boek ook uit, natuurlijk diep met elkaar verwant. En dus in, in ons woord vrijheid zit ook al dat vrijen... He, dus, dat, uh, eten, dus een verwantschap met... met uh, zoals het ook in het woord vriend eigenlijk uh, naar voren komt. En bij een vriend voel je je thuis... maar dat betekent dat het, dat, dat is tegelijkertijd niet iets wat je kunt afdwingen. Waar, maar dat moet van hem uit gaan. En een vriendschap waar je, die, waar je iedere keer uh, moeite voor moet gaan doen... en waar je iemand moet gaan wijzen op, op zijn plichten... ja, dat is geen echte vriendschap. Dus in die liefde zit zelf een, een, een, een eigenaardige uh, afhankelijkheid. En... en um, en we hebben als mensen, zijn we bijna verleerd om met die afhankelijkheid en eindigheid van het bestaan om te gaan. En ja, we worden dan juist op zo'n moment geconfronteerd met, met iets wat... Uh... Waarom hebben we dat afgeleerd? Denk ik? Nou, omdat uh, uh, we hebben zo de nadruk gelegd op, uh, op, op die individuele vrijheid. En zelfs ook waar het om de liefde gaat, uh, ja, toch gezien, nou ja, als een... Dat is, dat is iemands autonome beslissing. Uh, uh, terwijl als je daadwerkelijk een keer goed verliefd bent geweest... dan zie je dat het niet gaat om autonomie. En dan zie je dat het uh, uh, gaat om, om, om iets anders. En om, om juist ook met je eigen kwetsbaarheid uh, uh, om, om te kunnen gaan. Uh, uh, en, en in een zekere zin uh, daarmee ook, ook je afhankelijkheid van, van anderen uh, te, te aanvaarden. En dat is, een, dat is een heel confronterende aangelegenheid. En dat kun je dus ook afsluiten. Dan kun je, uh, kun je proberen te ontkennen. Je kunt zeggen, nou ja, dat, dat is te heftig. Dus ik, ik heb maar meerdere relaties. Of ik, ik, ik, ik, ik, ik zorg dat ik um, uh, me nooit zodanig laat gaan dat ik in die situatie kom. Nou, dat, lijkt al, dat lijken allemaal oplossingen. Manieren manier waarop je de, de ogenschijnlijk je autonomie bewaart... Um, ja, tegelijkertijd kun je daarin uh, ook gedreven worden door iets wat, wat helemaal niet autonoom is. Bijvoorbeeld door je eigen angst of door je, door je, ja, door je eigen onmacht. En terwijl je wel dus de, de, de gedachte hebt: Oh, ik, ik, heb, ik heb het nu in de hand. Ik ben nu degene uh -huh. van: Oh ja, nou ja, die wil me niet. Nou, dan, wil ik, dan ga ik naar een ander. Uh, um. Maar denk je dat het voor veel mensen in deze moderne samenleving een probleem is? Het op, opgeven van je autonomie. Dat ze. Dat, dat ze... Uh, het, een, een, een, daar kan pachtig aan vastklampen. Ja, dat, is, dat, is, dat is een, uh, een, een, een, van, een van de uh, uh, elementen die je naar voren zou zien, uh, kunnen komen. Waar ik natuurlijk ook nog op wijs is dat het... Want het gaat niet alleen om op, opgeven van autonomie. Het gaat ook uh, wat wordt dan die gedeelde nomos. Hè? Dus die, wat, wat is dan die wet waar je bij de onder valt, of die vorm. Hè? Dus voor mij is zeg maar, het, het fenomeen van um, ja, de omgangsvormen. Of het nou de erotische omgangsvormen zijn of in, of in de dag... Dans. Denk aan het verschil tussen een housefeest en de rock'n'roll... of een oude volksdans. En bij de house zie je eigenlijk ook het ontbreken van een gedeelde vorm... waarin er sprake is van samenspel. Maar wat je in die dans kunt zien, dat geldt ook voor de erotiek. Van, ja, heb, je, heb je een samenspel waarin je een vorm deelt? Dus ik, ik, ik, Wat ik onder andere dus, die, die aantrekkelijkheid... want daar zijn we nog niet op, op gekomen, de aantrekkelijkheid van 50 tinten... Um, uh, ligt volgens mij dus ook in die hele duidelijke vormentaal. Dus dat er, dat, dat er zit iets bevrijdends in. Nou, dit is de taal, dit, dit is de manier waarop we met elkaar omgaan. Dit, dit is de vorm, dit is ja, de taal. En daar, en dit en, maakt ons tot een gemeenschap. Ja, dit ma dit, en dit is de vorm die onze gemeenschap aanneemt. En dat heeft iets, nou ja, daar kun je aan overgeven. En dan, dan speel je dat spel daarbinnen. En daar zit iets aantrekkelijks in. Um, en, maar vervolgens heb je natuurlijk ook het samenspel gewoon van het dagelijkse bestaan. Uh, um, hoe ga je met elkaar om als man en vrouw? Hoe, hoe, hoe, hoe richt je je uh, dagen gemeenschappelijk in? En is, is daar ook een, een gedeelde vorm of, of, of juist niet? Nou, en ik denk dat daar, uh, als je het hebt over uh, de moderne situatie, dat daar veel meer verwarring over is. Enerzijds van vasthouden van autonomie, maar ook van ja, maar ik zie het zus of ik zie het zo, en ik wil dit, en jij, jij wil dat. En... Uh, dat, dat idee van een vorm, die je, net als bij een voetbalhelftal... Die je, waar je vanzelf in kunt stappen, is veel minder vanzelfsprekend. En, en het vasthouden aan, ja, maar ik zie, zie het dit en ik wil dat... is denk ik, een uh, heden ten dagen, een, een veel ja, een breder gedeelde uh, ervaring. Maar uh, het maakt, ik moet nu opeens, opeens een tafereel vormen. Ja, heel ja, goed. Ja. Dat is mensen, heel goed. mensen die, die, die ik een keer uh, uh, zag eten ergens... Ja. Een gezin, een man en een vrouw, en, uh -huh. twee, en twee kinderen. En, en, en die, die vrouw die zei: Ja, we zitten nu lekker te eten, zijn aan het eten, want uh, uh, hij, hij trakteert ons. Uh -huh. Maar dat was de Heer des Huizes. Yeah. Maar dat was een samenleving waarbij er dus ook heel veel gescheiden was. Snap je? Uh -huh. Waarbij er dus een financiële uh, scheiding ja, ja, ja, ja. was tussen ja. de dingen. Ja. Wat een heel raar ja. iets is. Want ik dacht: Ja, maar jullie zijn toch samen, jullie horen toch bij elkaar? Ja. Snap je? Ja, dat is, maar ja, goed, dat is ook al een manier waarop je natuurlijk heel duidelijk uh, uh, uh, binnen een, uh, een, een verhouding uh, je eigen domein kunt, kunt gaan afbaken. Nou, dan, daar kun je natuurlijk steeds verder in gaan. Uh, en en uh, op, wanneer je het hebt over overgaven dan uh, is, is het de vraag natuurlijk: uh, uh, ja, wat, wat, wat leg je van jezelf in, of wat breng je van jezelf in het spel? Of wat wat, wat, wat, wat zeg wat je, je? Wat offer je? Wat schenk je? Wat, ja. wat, geef, je, wat geef je op? Ja. En dan zou je kunnen zeggen. Dat... Ja, en wat geef je op? Nee, maar ook, ook, ook ja. positief. Van, want dit is ja. een, het is een geven. Het is niet alleen een opgeven. Nee, nee, nee. nee. Ja. Maar dan zou je dus kunnen zeggen. dat. Uh, dat wellicht te veel mensen. Uh, uh, die offerbereidheid. prachtig woord trouwens. Ja. wel willen, maar ook in deze moderne tijd het moeilijk vinden... om daar een vorm voor, ja. voor te bedenken. Ja, nee, ik denk ook dat je dat maatschappelijk breder kunt zien. Hè? Er is wel een behoefte om, om je in te zetten. Dat zie je ook bij calamiteiten. Het publiek wil ergens wel zich ergens voor inzetten. Maar die... Ja, de, de, de blijvende vorm waarin dat moet gebeuren t, is, is lastig. En daardoor zie je dat het meer van incident naar incident gaat... of naar een voetbalwedstrijd of een, een jongen die zoekgeraakt is. Of een, mensen zijn niet uh, per se uh, asociale individualisten. Nee, ze willen wel, maar ze zoeken ook naar die vorm om, dat, om, om bij elkaar te komen. En hoe dat... Uh, hoe dat bestendigd moet worden, ja, dat is, dat is eigenlijk een, een, een, een van de vragen volgens mij van deze tijd. En daarom, daarom begin ik ook juist met de hele de elementaire gemeenschap tussen, tussen man en vrouw. Want dat is het de, de, de, de basisidee de, de van, van, van sowieso ja. elke gemeenschap. Maar, nou, het maar, maar, heel, ja, het basisidee is in ieder geval heel. Maar als je daarop voortborduurt, hè? Mm -hmm. We hebben niet veel tijd meer, maar zou je dan, een, een, een, laten we wat gaan voorspellen, kunnen gaan uh, meemaken dat we weer steeds kleinere gemeenschappen gaan krijgen nu? Omdat we, hè, Ik denk dat het al gaande is. Hè, met, met, met wat zorg betreft ja. voor elkaar. Ja. Voor, ja. Uh, Ik nou, denk allemaal... dat het al gaande is. Als je kijkt ook naar nou, de, de relatie tussen ouders en kinderen. Kinderen zijn veel meer al in, in, in uh, of het nou gebroken gezinnen zijn of niet, maar veel meer al in die familiestructuur opgenomen. Dan, uh, dan een aantal decennia geleden. In de zin van bijvoorbeeld met studie, met in, in huis blijven wonen... kijk eens maar hoe lang kinderen bij hun ouders blijven wonen. Uh, dat, is, uh, in, in, uh, dat, dat heeft deels economische redenen... maar voor, voor een ander deel is dat ook, ja, dit, dit is dan de veiligheid... En dus de vraag is ook niet. Dus, ik, ik, ik wil dat ook niet gaan idealiseren hoor, die situatie. Maar eh, je ziet al dat die, dat die eenheden eh, kleiner worden. En dat is juist op het moment dat andere gemeenschappen zwakker worden. Ja, komen we ook weer heel, op dat heel elementaire. En dat is, dat is een ander element. Dat ik dus juist in een tijd van vervreemding. zoeken mensen soms in die, in die hele liefdesrelatie. een nieuw soort ja, binding. En, uh, en ik heb er ook even aan geraakt en ik, en ik heb de indruk dat, die dat dus, uh, de lichamelijkheid daar een vrij grote rol bij, bij speelt. Bijna als een letterlijke manier om je te hechten uh, aan iemand. En dat is, zo interpreteer ik ook uh, ja, wat je, uh, film als de fight club, maar bijvoorbeeld ook de hele tatoeagecultuur. Manieren waarop je lichamelijk eigenlijk probeert een, een soort van uh, ja, verbintenis... te uh, tot stand te brengen, die, die ook lijfelijk van aard is. Nou, dat, dat soort thema's werk ik in het boek onder andere uit, om die, om die lijfelijke dimensie van, van uh, verbindenis uh, ja, voelbaar uh, te maken. Het, uh, het volgende deel. Hoe lang gaat dat duren? Nou, ik, ik, ik ben er natuurlijk al heel eind en uh, ik hoop het uh, eind van het jaar toch wel uh, geschreven te hebben. Begin volgend jaar moet het, moet het uh, klaar zijn. Nou, dat, is min, dat is nog een stuk dikker dan, uh, dan dit trouwens. Dus. Uh, ja. Wat gaat de titel worden? Dat is staat van verwarring, maar hij heeft niet meer, alleen dan niet het offer van liefde. Nog steeds staat van verwarring. En ik sprak in brands met boeken op Radio 1 met Ad Verbrugge... over staat van verwarring, ondertitel Het offer van liefde. Straks in Twee Dingen van Omroep Max praat Alice de Bruin... met oud-diplomaat en Midden-Oostenkenner Koos van Dam. Onder andere over de explosieve situatie in Cairo.